Is ...van wat zich wellicht nog in kelders en garages in en om Hamburg bevindt. De G20-top begint vrijdag. De presidenten Trump en Poetin worden dan in Hamburg verwacht. jihad uit Nederland die weg willen uit Irak en Syrië... ...kunnen het strijdgebied maar moeilijk verlaten... ...zeggen hun advocaten tegen de NOS. Het is volgens hen dus niet altijd onwil... ...dat de verdachten niet bij hun rechtszaak zijn in Nederland. In Nederland loopt de rechtszaak tegen tien verdachten die waarschijnlijk nog in Irak of Syrië zijn. Het OM wil hen bij verstek berechten, maar de rechtbank heeft de zaak vorige week aangehouden. Bij sportscholen van Fit for Free hangen camera's in de kleedkamers, meldt RTL Nieuws. Bij zeker één vestiging was er een camera op de douches gericht, maar die is inmiddels weggehaald. Volgens de fitnessketen vonden er in de kleedruimte veel diefstallen plaats en zijn daarom camera's opgehangen. Dat mag zolang er geen naakte mensen in beeld zijn en de klanten op de hoogte zijn gesteld. Maar veel klanten zeggen dat ze door fit for free niet op de hoogte zijn gebracht van de camerabewaking. Fabrikanten moeten verplicht worden om spullen te maken die langer meegaan. Het Europees Parlement heeft een voorstel daarover aangenomen. Veel producten zijn zo gemaakt dat ze minder lang meegaan dan in theorie zou kunnen...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 In de Randstad viel nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort... een kwartier vertraging tussen Blarikum en Eembrugge. Bergingswerkzaamheden op de A7 zaandam aan voor de het A van Hoorn 6 kilometer. Op de a 20 hoek van Land Gouda... bij Krooswijk nog 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Even een mooi liedje, dames en heren. De Zee van Treintje Oosterhuis, hier op CWM Zandvoort. Het was de opening van de Amsterdam Arena. Met die bootjes, weten u nog, op, op het veld. Het was echt een mooi moment. U luistert naar het tweede deel van CFM in de avond live. Leuk dat u luistert. Heeft u verzoekjes 023 Zoals ik al begin zei begin vanavond uh, zei ik... Uh, ja, we hebben een hele drukke uitzending met bomvol met artiesten. Dit is alweer uh, ja, de vierde artiest die we vandaag in de uitzending hebben van de vijf... En hartstikke gezellig natuurlijk. En ja, spreek toch wel even, nu tot nu toe, dit jaar al drie keer in de uitzending geweest. Hartstikke leuk. Rox van Driel, goedenavond. Hallo, goedenavond. Leuk dat je weer tijd hebt kunnen maken voor ons. Ja, leuk om in de uitzending te zijn. Ja, je bent... zo blijven bezig, hè. Ja, hartstikke leuk. Dit jaar de tweede single? Ja, eigenlijk wel. Nee, het zijn een kleine ding in het leven. Ja, inderdaad. dat klopt ja, ik zat even te kijken of het al het switch was van, van, van het jaar, weet je wel. Maar dat is het niet, volgens mij. Het zit net op het randje. Ja, net wel, net niet. Ja, ja, ja, inderdaad. Zo. Ik denk dat wij het interview uh, laatst hadden bij in januari of zo, zoiets. Ja, dat, ja inderdaad. Maar ja, het, het heeft heel goed gedaan. Het zijn een kleine ding in het leven. En ik ben heel blij dat, dat we nu ook weer uh, zo lekker gaan. Ja, want uh, ja, vertel, hoe is deze single weer ontstaan? Ja, uh, nou ja, je gaat natuurlijk weer in de studio, je bent, je bent gewoon lekker bezig. Uh, je bent weer met een heel team ben je bezig om uh, weer iets moois ervan te maken. Ik, ja, het is echt iets heel persoonlijks eigenlijk. Uh, het gaat natuurlijk, hè, die ene echte vriend van jij. Ja, ik vond het heel belangrijk om een keer het thema vriendschap uh, echt aan te halen. En als je naartoe luistert, als je het nummer hebt gehoord, dan hoor je ook wel uh, van hè, hoe mooi is het leven met echte vrienden om me heen. Die weten wat ik voel, slaan dan een arm om me heen. Jouw gevoel van de liefde, als ik pijn heb of geniet. Maar ik wil niet dat iedereen het van mij ziet. Ja, je wil niet dat iedereen jouw verdriet ziet, maar wel nee. gewoon de mensen die om je heen zitten. Of, of hey, je hebt, je hebt uh, iets leuks meegemaakt, dat hoeft niet iedereen te zien. Maar je vrienden die weten precies hoe het is. En dat zit er een beetje achter, een combinatie van, um, van ja, uh, vriendschap, uh, die, die, die vergaat niet eigenlijk. Hè? Je, nee. Iedereen maakt fouten. Uh, maar ja, goed, uh, je vergeeft iemand uh, gewoon altijd weer, want ja, het is je vriend. Dus ja, iedereen maakt altijd wel eens kleine dingetjes en dan denk je, ja, ach, weet je, hè, het maakt niet uit, uh, het komt altijd wel goed. En dat zit er een klein beetje achteraan, achter dit nummer. Dus een beetje met een boodschap. Ja, dat is wel heel erg mooi, vind ik. Ja, nou, ik vind het wel heel belangrijk om dingen mee te geven. En uh, dat hebben we als team hebben we dat heel, heel goed gedaan. Uh, ik heb... Uh, Top, uh, top uh, mensen uh, die, die bezig waren met accordeon en uh, Paul Schaffer. en uh, die, die, die, die doen alles gewoon top uh, inspelen en zo. Ik ben heel trots dat ik met zo'n team heb mogen uh, werken. Ja. Dus ja, <coughs> zeker. Hey, uh, ja, eigenlijk hoef het het niet meer te draaien, want je hebt het al helemaal uitgelegd. Nee, je <laughs> niet, zeker niet. Nee, nee, nee. Kijk, een nummer moet je gewoon lekker lekker meezingen. En gewoon uh, de positiviteit uh, erin vinden. Kijk, zeker. je hebt natuurlijk een klein deel. Uitgelegd hoe ik uh, zie dat het nummer uh, uh, ja, iets, iets, iets mee kan geven, meedragen. Ja. En uh, ja, als je die positiviteit meegeeft, dan hebben mensen altijd gelijk weer een andere, ander beeld bij het nummer. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Kijk, eh. Ik hou van een boodschap en ik hou van positiviteit, dus dat is eigenlijk het idee. Ja, dat hebben we afgelopen tijd wel gemerkt. We hebben je nu dan drie keer in de uitzending gehad. Altijd hartstikke gezellig, je bent een vlotte prater, vind ik altijd hartstikke fijn. Ja, en weet je, je leert natuurlijk, ik heb zoveel interviews al mee mogen maken, dat je gewoon uh, leert uh, dingen te vertellen over wat je leuk vindt, wat je inspireert. En kijk, ik heb natuurlijk uh, ben begonnen met, ik kan niet zonder jou, het zijn de kleine dingen... Uh, Ticket naar de zon, die heeft het supergoed gedaan. En ja, nu, dit, weet je. Je, je, je, langzaam door de jaren heen leer je in hoop. Ja, dat is waar. En uh, hoe gaat het nu uh, de afgelopen tijd met de optredens? Nou, heel goed. Uh, we zijn ook weer actief bezig met optreden. Uh, zaterdag uh, moet ik optreden in Utrecht. Ik heb natuurlijk het Gelderdome mogen doen. Dus uh, ik heb uh, met, uh, met uh, heel wat artiesten we dan in het Gelderdome mogen staan voor 30.000 man. Ja, dat want hoe was en dat? Mijn vraag is gaaf, dus ja. Dat is heel bijzonder. Uh, als je dat meemaakt, het is natuurlijk een catwalk van 50 meter. Ja. Dus ze zeiden, weet je, ga jij maar voor de deur staan. Want uh, je bent gewoon een heel stuk bezig, al in het liedje, uh, dat, je, dat je gewoon echt moet rennen. Soms, je zou het vergeten, maar je moet echt een heel stuk lopen. Ja. En uh, ja, je moet iedereen raken, iedereen proberen. Hè? Het is groot, dus je, je komt daar binnen. Je hebt niet... Uh, dat je denkt van nou, we gaan een heel kort uh, concert en je gaat te oefenen. Nee. nee, dit is echt, dit is echt uh, je staat er en je moet het moment pakken en dat is het. Je bent ja. gewoon dan al, moet je staan. En dat, dat is wel heel erg gaaf dat je dat dan mee mag maken. Als je dan kijkt hoeveel artiesten daar hebben mogen staan, dan voel ik me best wel, uh, ja, eigenlijk bevoorrecht dat ik denk van nou, ik heb er al gestaan, mm -hmm. weet je wel. Ja. Uh, ja, uh, ja, de negen piratiestijnen heb ik ook uh, pas weer uh, gehad. Dus het is allemaal wel heel leuk. En met veel mensen. En uh, ja, weet je, van grote tot kleine feesten. En we maken er gewoon één groot feest van. Nou, dat klinkt, gaat dus helemaal lekker. Weet je, zullen we afspreken ja, dat je de volgende dat keer, keer in de studio komt? Ja, dat is goed. Dat is afgesproken. Okay. Hé, hey, ik zou zeggen, ja, nog eventjes misschien nog vragen. Als mensen hier willen boeken of wat meer informatie over je willen ja. vinden, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen uh, bij, op mijn Facebook-pagina gewoon uh, rox V, van van en een V-dril, want die andere zit vol, want ik heb wel een van-dril. Maar die zit helemaal vol, dus daar kan ik niemand toevoegen. Dus dan nee. moeten ze even op mijn andere pagina gewoon toevoegen. Dan kunnen ze mij gewoon, want ik voeg ze gewoon toe, dat is geen probleem. Uh, je kunt me op uh, www.roxvandriel.nl of .com gewoon opzoeken. Of, nou ja, weet je, ze kunnen me op alle manieren. Ze kunnen me uh, mailen, ze kunnen alles. Dus uh, ja, weet je, uh, ik zou, uh, zou zeggen van op uh, Spotify kunnen ze me vinden op iTunes, op uh, uh, YouTube en... Uh, als je het een mooi nummer vindt, uh, geef hem een likeje of zet er iets leuks onder. Of downloaden. Dat is goed hè? Ja, of downloaden. Ja, nee, hoor. Ja, iTunes is ook downloaden inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. Superleuk. Nou, heel erg bedankt uh, voor je tijd. Ik zou zeggen, ja, kondig hem gewoon aan. <laughs> nou, dit is Rox van 300. Die ene echte vriend ben jij. Dankjewel Rox, tot de volgende nou, keer. Dankjewel. Hoi, hoi. Dan weet ik dat je er bent Elk mooi moment van vroeger Dat blijft me bij Want die ene echte vriend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 Emotion. After all, there's really no one here to blame Soldiers taking orders 'cause they must defend the borders of our nation And the other side the same I'm Mr. Blue I'm here to stay with you And no matter what you do When you're lonely I'll be lonely too miss the Blue I'm here to stay with you No matter what you do When you're lonely I'm alone too I've come to you at night When all the world is sleeping tight And lie beside you To the early morning dew You can't hear me You can't see me You can't feel me when you read Before the letter She left addressed to you I'm Mr. Blue I'm here to stay And no matter what you do, when you're lonely, I'll be lonely too. René Klein en Paul de Leeuw hier op CFM Zandvoort met Mr. Blue. Het blijft een mooi nummer. We hebben een gezellige uitzending vandaag. bomvol met gezellige artiesten. En daar ben ik natuurlijk vreselijk trots op Dit laatste uitzending van dit seizoen. En ik heb Suzanne aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Leuk dat jij tijd hebt kunnen maken voor, ja, om in de uitzending te komen. Ja, natuurlijk hartstikke leuk. We bellen over jouw nieuwe single. Hoe heet hij? Ciao, ciao, amor. En waar gaat hij over? Ja, hij gaat eigenlijk weer over de liefde. Ik, uh, ik laat eigenlijk een beetje de boel de boel. Ik ga lekker op vakantie. En daar kom ik een chameur tegen. Waarvan ik denk van, hé, hey, daar kan ik morgen nog wel eens mee afspreken. Alleen dan gaat die chameur er toch weer vandoor met een hele mooie blondine. En laat hij me toch in de steek. Dus het gaat wel over de liefde, maar... Ja, uiteindelijk kiest hij toch niet voor mij, maar toch voor iemand anders. Maar terwijl jij ook een blondine bent. Wat zegt u? Jij bent ook een blondine, toch? Ik ben ook een blondine, maar ik was niet die blondine. Ai, dat is dan jammer. <laughs> dat is dan weer jammer, ja. Hé, hey, um, ja, een, een leuk liedje, ik heb hem net gehoord. Ja, het is, uh, het is een heel uh, vrolijk zomers eigen tijd uh, ja, liedje. Ik ben uh, ontzettend trots op het liedje. En het wordt uh, ja, eigenlijk door iedereen heel leuk ontvangen... En uh, ja, ze vinden hem hartstikke leuk. De clip vinden ze leuk. Dus ja, ik ben, uh, ja, ik ben heel blij. Ja, verklip, de clip ook. Uh, waar heb je hem geschoten bijvoorbeeld, de clip? Uh, de, strip heb, of, de clip hebben wij opgenomen in Knokken. Uh, daar hebben wij ook bewust voor gekozen. Omdat het dan toch iets meer buitenlandse effect uh, zou hebben. En ja, heel veel mensen vragen zich, zich ook af van, uh, joh, waar is dit? En als ik dan zeg knokken, dan hoor ik ook heel veel reacties van... jeetje, het lijkt wel het buitenland. Maar ja, dat was dus wel onze indruk, wat ja. we wilden hebben bij de mensen. Maar hij is dus in het prachtige België opgenomen. En dat lijkt ook gewoon lekker tropisch. Ja, ja, ja. Het was wel uh, toch wel een koude dag... maar er is op de clip eigenlijk uh, weinig tot niets van te zien. Dat is dan wel erg mooi. En ook complimenten natuurlijk voor de makers van de clip. Ja, ja. zeker. Want uh, kijk, uh, hun moeten toch uh, ja, het zo mooi mogelijk in elkaar zetten... En uh, ja, kijk, dat ik het koud heb. Nou ja, dat uh, moeten we maar verlies nemen, toch? <laughs> zeker weten. <laughs> en hoe, uh, hoe, wordt de clip, of, uh, hoe wordt de single ontvangen? Ja, hartstikke leuk. De mensen zijn zo enthousiast. Uh, mijn vriendenkring, uh, eigenlijk alle radiostations. Uh, ja, eigenlijk alle mensen om me heen, de fans. Ze vinden hem helemaal geweldig. Nou, alleen maar complimenten, toch? Ja, zeker. Ik bedoel, uh, het was toch wel spannend. Want mijn laatste drie vorige singles waren... Ja, al zeg ik het zelf, iets meer levenslied. Dat vind ik zelf ook. En dit is dan toch wat, wat echte, wat zomerse klanken, nieuwe klanken. Dus ja, ik had wel zoiets van, joh, spannend. Hoe gaat iedereen hierop reageren? Maar ja, tot nu toe zijn alle, ja, alle gezichten op mijn kant op. Nou, dat klinkt allemaal helemaal goed. Ik denk dat we hem gewoon snel moeten gaan draaien, want ik ben wel heel erg benieuwd geworden. Nou, ik ben heel benieuwd naar jullie reactie natuurlijk. Tot slot, waar kunnen mensen je bereiken als ze je willen boeken of wat meer informatie over je willen vinden? Nou, als ze mij willen boeken, kunnen ze via de website uh, gaan kijken. Dat is suzannaveldmaier.nl. En uh, daar staat een nummer op, daar ben ik gewoon op te boeken. Uh, natuurlijk ook via Facebook. Als de mensen mij een berichtje willen sturen, zal ik daar altijd op reageren. Nou, helemaal goed. We gaan hem lekker draaien. Ik zeg bedankt en uh, kondigen maar aan. Nou, hartstikke leuk. Ik wil jullie natuurlijk ook ontzettend bedanken voor jullie tijd en voor jullie aandacht. Ik wens jullie nog een hele leuke, maar ook een gezellige uitzending. En hier is dan de nieuwe single van Suzanne Veldmeijer, Ciao, Ciao, Amor. Dankjewel, Suzanne. Hoi, hoi. Even leeg, heel spontanelijk een leuk reisje geboekt, naar de zon, laten de boel, maar de boel. Ik was er zo aan toe, heel alleen. Nee, geen zin meer in al het gezeur. Niet op zoek naar zo'n gladde charmeur. Nee, voor mij geen gedoe. Daar zat jij, s'avonds laat op de boulevard. En je zong en je speelde gitaar. Vergat alles om me heen. Glaasje wijn, zo met jou en zo het verhaal van de kat en de... Ik mij dan vergist, daar liep hij met een mooie blondine voorbij. En hij keek zelf niet één keer naar mij. Nee, hij had mij niet gemist. Kom door de zon en het strand en de zee en de maan. Ach, zo is het nou eenmaal gegaan. Maar wie heeft nou wie verleden? Het was leuk en hij was voor heel even mij. Maar ik heb het aan niemand verteld Toch heb ik van mijn liefde geen spijt Het gebeurde heel onverwacht Het is zomaar Ciao, ciao, amor. Van Suzanne hier op uh, CFM Zandvoort. Uh, leuk dat al die artiesten afgelopen seizoen zoveel tijd voor ons vrij hebben kunnen maken. Daar zijn we natuurlijk trots op als CFM Zandvoort. Met allerlei gezellige mensen om ons heen in de uitzending. Uh, ja, Hij is vandaag niet aanwezig. Ik wil Timer ook uh, heel erg bedanken voor het afgelopen seizoen. Het uh, bestuur van CFM, heel erg bedankt dat, wij hier, of dat ik hier uh, het programma mag presenteren. CFM in de avond live. Helaas uh, ja, is het... Uh, is, deze, uh, ja, is het seizoen uh, voorbij en uh, zullen wij na de zomer weer terug zijn. 5 september zijn we weer terug met dezelfde klanken hier op CFM uh, Zandvoort... met CFM uh, in de avondlade. Tijmen is dan ook weer van de partij en natuurlijk vele artiesten. Ik, er, zaten, waar, waar, er was al een agenda met de artiesten doorgestuurd... dus daar ben ik uh, heel blij mee. 5 september zijn we weer terug, dezelfde tijd. Dezelfde zender van, uh, uh, van 6 tot 8 op CFM Zandvoort. Ja, Ik ga toch met een kleine ode afsluiten... Ik wil in ieder geval nogmaals heel erg bedanken voor het luisteren van afgelopen seizoen. En uh, tot volgend seizoen vanaf 5 september. En we sluiten af met een speciale ode. Vandaag was de sterfdag van mijn oma. En ik wil toch even een klein beetje stil bij haar uh, staan. En um, ja, ik, uh, ik mis haar natuurlijk vreselijk en dat is logisch. Um, twee jaar geleden zou ik mijn verjaardag vieren op deze dag. En uh, toen uh, kreeg ik een telefoontje Roy, kom naar het ziekenhuis. Het gaat niet goed. En toen zijn we daar heen gegaan. En daarom, eh, ja, op haar begrafenis is een speciaal liedje gedraaid. Eigenlijk ook wel een heel vrolijk liedje. En daarom ga ik, in plaats van de Trollolo ga ik hiermee afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot volgend seizoen. Bye bye. Bedankt. Doei. Af ieders een. Oma, deze is voor jou. Meneer Korstein, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen? Zeg, door? Dus heb je dan niks beters voor? Hè? Nee, nee, nee, nee, moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee modden in mijn oude jas, en die twee modden, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat pril Hij vreet mijn hele jas kapot, alleen voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van mot. in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht is net of er wat aan me knacht, maar toen kreeg ik die gaten.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 en die twee modder, die wonen er Pas Je raakt gewoon weg van je stuk, als je het ziet dat pril geluk Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar, die dot van de mot Ik noem haar Charlotte, en hem noem ik Bas Die dotte van modder in mijn oude jas Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. Huh. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas in de stomerij. Want dat fort dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik. Die kompasreuze pas reuze in zijn schik met zijn alweer jas. Twee morten en tien morten kinderen. Mijn familie modder woont er in mijn jas Ik laat ze er als een kleuterklas. klas. Nou zitten ze boven in mijn kraag En eten zich een volle maag Ze vreten mijn hele jas kapot Omdat de mod toch leven moet Die lieve charlotte En modder gebast dat de van modder wonen in mijn jas en uh, ik uh, wil u uh, heel erg bedanken voor het luisteren de afgelopen tijd. Deze was speciaal voor mijn oma. En ik zeg u bye bye, swai swa, tot het volgende seizoen. Dan zijn we zeker weer terug uh, vanaf uh, 5 september weer. Zelfde tijd vanaf 6 uur tot 8. Tot ziens.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 Maak zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je vijf, 24 uur per dag. Hete zomerhuurd. Hey, hey, hey. I got a condo in Manhattan. Baby girl was hatting. Junior you ass invited. So go and get to grab it. Go. for drop a plan, it. Drop, drop it from me, I rent some beach in Miami, wake up with no jammies, nope. lives to tell for dinner, uh -huh. Julio serve that scampi, you got it if you want it, got, got it if you want it, said you got it if you want it, take my wallet if you want it now, jump in the Cadillac, girl let's put some miles on it, anything you want, just to put a smile.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 Shower In case you want to wash your hair And I know that you probably found yourself some more somewhere But I do not really care Cause as long as it is there I still feel like you're mad